Mark Visser met het NOS Journaal. In het zuiden van China is een passagierschip met ruim 450 mensen aan boord gezonken. Volgens Chinese media zijn tot nu toe zo'n 20 mensen gered onder wie de kapitein. Honderden mensen worden vermist. Het schip voerde op de Yangtze rivier toen het in een storm terecht kwam. Het zou binnen twee minuten zijn vergaan. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de sterke wind en hevige regenval. De secretaris-generaal van de FIFA, Jerome Valk, zou 10 miljoen dollar aan smeergeld hebben overgemaakt, schrijft de New York Times. Valk is de rechterhand van Sepp Blatter. Volgens de bronnen bij de FBI is Valk de ongeïdentificeerde hoge FIFA-functionaris. Die wordt genoemd in het onderzoek naar corruptie. Valk laat in een reactie weten dat hij de betalingen niet heeft geautoriseerd, omdat hij dat niet mag.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 In Zuid-Korea heeft het longvirus MERS voor het eerst aan twee mensen het leven gekost. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn het een vrouw van 58 en een man van 71. In Zuid-Korea zijn in twee weken tijd 25 mensen besmet. Alleen in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn er meer mensen die het virus hebben. De meest waarschijnlijke theorie is dat dromedarissen en kamelen het virus overdragen op mensen. Dan nog het weer in het zuidoosten, af en toe zon en ongeveer 20 graden. In het westen en noorden zijn er perioden met regen. En daar wordt het 14 tot hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2. Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 12 kilometer. A4, daarna richting Amsterdam bij Roelevarensveen 6 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 9 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Dorp, 13 kilometer. A13, daarna richting Rotterdam voor de afrit Berk om en Rode reis, 10 kilometer. A15, vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen ochtend en knooppunt Deil 7. kilometer. 10 kilometer. A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 6 kilometer. Nog altijd problemen met de spitsstrook op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. En daardoor staat er bij Noorderloos een file van 3 kilometer. Ook op de A27, maar dan een stukje verderop richting Utrecht bij Nieuwegein 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Voor Utrecht Noord 12 kilometer.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 Ja. Het is uh, even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandert op Zondag. We zijn er weer uh, vanuit de studio aan de Tolweg, Tina. En wie zijn wij? Nou, dat ben ik en uh, Dolly. Goedemiddag, Dolly. Hé, hey, goedemiddag, Rob. Hey. leuk je weer te zien. Heb je een lekker nachtje gehad? Ik heb een uh, lange, wilde nacht gehad. Een binnen. hele wilde nacht. Want uh, ja. vertel eens...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 En uh, die hebben ooit uh, zich ingeschreven uh, uh, voor, de, voor die uh, voor zo'n voor zijn uh, talentenjacht, zeg maar.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 ja hij heeft wat anders dan de muziek uit het patroon ernaast.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 Lekker een nieuwe single, hè? deze van Carrie Emeralds. De, de Quicksands. Ja, we gaan voor het sport van vandaag gaan we naar Joop Fres toe. Goedemiddag Joop. Goedemiddag Joop. Ja, fijne zondag en een sportieve zondag Joop. Want er ja. gebeurt weer het een en ander vandaag.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 Ik weet niet wat gaat gebeuren. Uh, ik weet zelf dat Stamford gisteren een ontzettend goede prestatie heeft neergelegd. Ze hebben 3-3 uh, gespeeld tegen de Lobbelaar. Mensen Kerkhoven die uh, moesten midden herkennen in Kiki Bertens met 6-2, 4-6 en 6-4. Maar weer in uh, Le -Le die heeft uh, gewonnen van Bibiana Bijers 6-4, 6-7 en 1-6. Nou, bij de heren was het precies hetzelfde. Ook uh, de eerste heer die dat was een uh, sportriekspoor tegen Jan. Deze is een heel bekende speler. Die voor met 6-2-6-2. En uh, Christel Vliegen, onze Belgische speler. Die won van uh, Matvee Wilkoop met 3-6-1-6. Toen stonden dus 2-2. Uh, ja, en dan moet de, de, dus moeten de titels de doorslag gaan geven. Zandvoort, uh, Sampford, Zandvoortse dames, Harms, de Kerkhoven, die floren Van de meten en met 6-3-6-3. Maar de heren, ja, vliegen en talen Griekspoor. Dat is de jongste Griekspoor. Je hebt dan een uh, je hebt, uh, tweede in Scott en Kevin. En dan krijgt Talon, die speelt ook in het eerste team. Die wonnen met 4-6, 6-3. En dan is het een 1-1 uh, en dan wordt het een, uh, een super tiebrengst op de B en het werd uh, 5-10 voor Stamford. Dus dat was 3-3 drie en toch een hooggenoteerde club die op het moment door dit uh, gelijkspel op de tweede plaats zat.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 de eerste set met uh, 5-4. Nee, het is nog bezig met 5-4. Tegen Susanna, Kovalenkova en Kova. Opzien, Tsjechische. En uh, Dat uh, wordt dus spannend. De heren moeten dus nog beginnen. En uh, ja, ik hoop dat het doorgaat. Verder is dan op dit moment nog bezig. De handbaldameswedstrijd van ZSC. Uh, de laatste wedstrijd van het seizoen. Ook daar weet ik nog niks van. Omdat die natuurlijk nog bezig is. Maar ik hoop helaas uh, in de... Terug te komen dat ik dan, dan wel het kan vertellen wat we daar aan zijn. Ja, weet je wat we gaan doen, Joop? We gaan afspreken dat we jou zo rond kwart over drie weer gaan bellen. Uitstekend, goede plan. Oké, okay, tot dan. Dankjewel Joop, voor dit moment. Okay. En dat was Joop Fres vanuit de Glied. Voor de tennis wat er vanmiddag nog gespeeld gaat worden, als het in ieder geval een beetje mee zit. Hè? We gaan nog een aantal platen draaien. Dan gaan we kijken naar het weerbericht. Luisteren naar het weerbericht met Dolly en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 You see, if it takes my heart and soul, you know I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 Cheerleader. Ja, aankomende de gaat het beginnen. Van dinsdag tot en met zaterdag Lock Me Up, Free Your Girl. En ook hier in Zalvoort, bij de Haven van laten mensen zich opsluiten in een heel klein hokje. Waaronder kustenaar uh, Jeffrey uh, Wijn. Ja, en hij gaat aan een wereldrecord vestigen. Namelijk, hij gaat proberen 12 uur lang... iedere 10 minuten een schilderij te maken. Ja, een record dus. dinsdag 3 juni... Woesdag 3 juli bij de haven van Salford. En verder de hele week die actie daar bij de haven hier in Salfords. Ja, Dolly, zo is het. En 4 juni, Dennis van der Geest. Ja, ja, ja, Wordt een spektakel. Een grote fan van 2 meter hoog en breed is zo'n klein hondje van Oh, Ja, nou, ik zie het gebeuren.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 Ja, maar ze, ze was zo druk bezig met kleuren dat ik uh, mailen weerbericht. Is sorry je kleurplaat mensen, al af? Ik of moet niet? even zoeken. Ik is moet... je kleurplaat af of niet? Wat is af? Je kleurplaat. Mijn kleurplaat? Ja. ja Omdat nee, je het aan het kleuren bent? <laughs> <laughs> dat, wat leuk zeg. Ik ben de evenementjes aan het inkleuren. Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> Die moeten er gekleurd op staan, hè? Maar goed, hier is dan het weer voor dit weekend en de dagen nog even daarna.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 Kijk eens aan. Het komt helemaal goed. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dank je wel, Dolly. Dat was het weer. Vier de en hoe zou het weer zijn in Parijs? Nou, we vragen het Kenny B. Hier is Parijs. Je ben amour, met mijn moeder. Tu es très belle, mijn moeder. Ik je hier met mijn Oh, Je parle un petit peu français,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 Looking up <laughs> cut oh, oh, oh, you know. red-handed in the biscuit Cause you to keep me quiet oh. Golden boy boots Pocket bed is Making sharp, smart moves Plastic tin can Paper separated Busy be wave, wave save The planet fly. Baby, It's so charming, very charming. Well, let we them play the full knowns that he sent with the deepest Swiss bank trust. Can you? No one saw it coming Love, love, love. Love, Cause you to keep me quiet uh -huh. Uh -huh. Dolly. Heel apart. Hey, je moet hem even tot het laatst luisteren. Oh, ja, ja, hij is bijna afgelopen. Ja, hij is bijna Hé! Hé, dat was hem. <laughs> Nightcore horen je met Aha. Nou, nog twee plaatjes. In het eerste van Zandvoort op zondag. En een van die twee is deze van Earth, The Fire. Hier is Fantasy. ...naar het nieuws en weer van drie uur bij CFM. En dan zijn we er nog twee uur lang... ...met Salford Zondag... ...en u twee onder meer Joop van Ness. Hij is bij Tennis vanmiddag op de glee. Dus nou, zo dadelijk om kwart over drie... ...gaan we weer bellen met Joop. En uh, verder om half drie, half vier... ...onder meer de evenementagenda. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Graag tot zo!